Uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat zo snel mogelijk rechten op toekomstige coronavaccins aankopen. Daarvoor wordt 2,7 miljard euro vrijgemaakt. De vaccins zijn nu nog in ontwikkeling en door de rechten in te kopen bij verschillende producenten, hoopt de Europese Commissie dat de EU vooraan in de rij staat tegen de tijd dat een van de vaccins ook daadwerkelijk kan worden ingezet. Een alliantie van Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië... maakte zaterdag al bekend dat ze de rechten op een vaccin hebben aangekocht. De Europese Commissie noemt dat een belangrijke stap... en wil leren van de ervaringen die de vier landen opdoen. Een corona-waarschuwings-app is een dag na de lancering in Duitsland... 6,5 miljoen keer gedownload. De Duitse minister van Volksgezondheid noemt het een sterke start. Gegevens worden door de app op telefoons opgeslagen... en niet op centrale servers. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat de richtlijnen voor de behandeling van coronapatiënten bijwerken. Gisteren kwamen onderzoekers van de Universiteit van Oxford met het nieuws dat dexamethason leidt tot een lager sterftecijfer... bij patiënten die aan de beademing moeten of zuurstof toegediend krijgen. De WHO noemt het geweldig nieuws. Twee zweminstructeurs worden vervolgd voor de dood van een jongen van elf in een zwembad in Lemmer. Volgens het OM hebben ze niet goed opgelet... De jongen werd op 6 februari aangetroffen op de bodem van het instructiebad van het zwembad. Hij overleed later in het ziekenhuis. De jongen kwam uit Eritrea en was een paar maanden in Nederland. De Amerikaanse atleet Christian Coleman is voorlopig geschorst. Dat is gebeurd omdat de wereldkampioen op de 100 meter sprint eind vorig jaar opnieuw een dopingcontrole heeft gemist. Coleman is zich van geen kwaad bewust. Hij zegt dat de onaangekondigde controle precies op het moment kwam dat hij kerstinkopen aan het doen was.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 Why you Metaal van de week door Hans Wassenaar Op de Tweede Pinkse Dag mochten de Horeca-ondernemers vanaf 12 uur weer deels open in Zandvoort. Waar meer dan 60% van de economie bestaat uit horeca, wordt rijkhalsend uitgekeken naar die datum. Er werd druk gekeken hoe aan alle voorwaarden konden worden voldaan. Voor de horeca met een terras was het vooral passen en meten met de ruimte. Er waren stemmen opgegaan om bijvoorbeeld de haltestraat af te sluiten waardoor de horecaondernemers hun terrassen... buiten de vastgestelde ruimte konden uitbouwen. Keurig vasthoudend aan het regeringsbeleid van anderhalve meter. En die oproep heeft een vervolg gekregen. In de werkgroep van anderhalve meter... met tegenwoordigers van bewoners, horeca, retail, pandeigenaren en gemeenten... is het plan van aanpak gemaakt... waaronder onder andere de afsluiting van de Haltestaat werd genoemd. In dit plan waarmee ook de werkgroep Centrum Akkoord is gegaan... Wordt voor, werd voorgesteld om de straat alleen af te sluiten... in de weekenden en op de zomerse dagen. Een de initiatiefbesluit hierover moet nog door de college genomen worden... maar gezien de opstelling van het college... richting de ondernemers in deze coronacrisis... zal het waarschijnlijk geen probleem vormen.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 Dit was Direct met Soldier On. Wij gaan door met Davine Michel met Duur te Lang.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 Kust lacht 24 uur per dag. Dit is EFM. Ahora que te fuiste lejos, es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos para que vuelvas a mí.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 Ik not that you're good. If you're good, you're good. If you're good, you're good. If you're jou you're good. helemaal nada. good, you're good. If you're good, you're good. If you're good, you're good. no you're good, no. good. no you're If you're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 Ik kon de miljoen Want ik keer nadenken, want ik wacht niet mee. Nu zijn we hier met z'n tweeën. Het heeft ons niet meegezeten, toch altijd samen gebleven. Dit was Rolf Santjes met. Toe. Alle middelbare scholen gaan 2 juni weer open voor leerlingen, zegt premier Mark Rutte. Daar denkt het Kennemer Lyceum in Overveen anders over. Rector Peter de Zoete zegt dat scholen geen circusact wil uithalen vanwege de coronamaatregelen voor de zes resterende lesdagen die de leerlingen nog hebben. Het Kennemer Lyceum kiest ervoor de leerlingen rust en regelmaat te geven en houdt tot aan het begin van de toetsweek in de week van 8 juni vast aan online lesgeven. Ook daarna zijn er geen lessen meer in de klaslokalen, want dan begint voor de leerlingen al de zomervakantie. Peter de Zoete, het is gek werk om de school helemaal om te bouwen voor zes lesdagen. Om de datum van 2 juni is niet goed nagedacht. Daar had het ministerie zich niet mee moeten bemoeien. Voor het rendement is dat geen goed idee. Ik heb eigenlijk geen enkel negatieve reactie hierover gehad van de ouders. Wel zijn de ouders die hun kinderen niet naar de toetsweek sturen... omdat ze het nog te vroeg vinden. De beslissing om het zo op te lossen is relatief makkelijk... voor het Kennemer Museum, zegt de Zoete. Het Kennemer Lyceum is een havo mavo school Het is zeker een ander verhaal voor VWO-scholen... waar veel praktijklessen worden gegeven. De Zoete vindt dat het ministerie niet van het onderwijs uit is gegaan bij de beslissing om de scholen onder coronavoorwaarden weer te openen. Hij meent dat andere scholen met Circus Act en domme dingen bezig zijn om scholen coronaproef te maken. Maar we mogen nu maar negen leerlingen tegelijk in een klaslokaal hebben vanwege de anderhalf meter maatregel. Dat heeft het ministerie niet goed over nagedacht. Voor na de zomervakantie komt het Kennedy Museum er niet aan om na te denken over het coronaproevenonderwijs. We zijn voor experimenten met nieuwe manieren van lesgeven. We denken zelfs aan een universiteitssysteem met online hoorcolleges voor grote groepen leerlingen en daarnaast fysiek onderwijs met klassen van negen leerlingen. Daar ben ik niet op tegen. Volgens de Zoete zijn er meer scholen die dinsdag niet de deuren openen voor hun leerlingen. Dit was Robert Gray met Anything You Want. We gaan door met een volgende item. De wereld van Op hebben flamingo's een voorkeurpoot? Dat hebben ze niet, valt bioloog Wieneke Schoof Burger Burgersoe in Arnhem met de deur in huis. Flamingo's zijn niet links- of rechtspotig. De roze vogels trekken hun poten ook niet in omdat ze het zo lekker vinden. De eenbenige stand helpt ze om warmte vast te houden. Ontdekten gedragsonderzoekers van de Amerikaanse St. Joseph's University in 2009... ...toen ze maanden bij een flamingoverblijf doorbracht gebracht hebben. In het water bleken ze vaker eenbenig te staan dan op het land. Waarschijnlijk omdat ze in het water meer warmte via de poten verliezen. Trekken ze een poot in, dan krijgen ze het dus minder snel koud. Dat maakt het ook aantrekkelijk om van poot te wisselen, denkt school. Het zou niet handig zijn om steeds dezelfde poot in het water te hebben. Dan zou het ene poot veel kouder worden dan de andere. Als je in de winter maar één handschoen hebt, zou je die ook af en toe moeten wisselen.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 Dat waren achter en volgens Milo met The Kingdom. En Johnny Logan, u herkent hem nog wel, hè. Hope Me Now van de Songfestival. En we gaan door met James Brown, Sex Machine. uit 1995. Het busje komt zo. Van Heuleboer. De aanvankelijke bezetting van Heuleboer bestond uit Gerard Oosterlaar en Bas van der Toren. In 2019 werd de formatie uitgebreid met Hans Nieuwenhuis. Gerard Oosterlaars schreef meestal de teksten en Bas van der Toren en Hans Nieuwenhuis componeerden de muziek. Het trio staat bekend om hun satirische liedjes in het Salands. Ze geven ook, ook nummers voor de popgroep Normaal. Een van de eerste keren dat het duo landelijk te horen was... was op 3 januari 1990 in het radioprogramma Romflonflon... met een nummer die ging over de bouwvakker Johan uit Lelystad. Een landelijke doorbraak kwam in september 1995 met Het busje komt zo. Een liedje over twee verslaafden die op een beter dombus wachten... die maar niet komt opdagen en dan tegen elkaar zeggen Het busje komt zo. En als de bus uiteindelijk wel komt opdagen, ze er door onoplettendheid doorgereden worden. Er liepen twee verslaafden, zomaar over straat. De een vroeg aan de ander, zeg wie jij misschien hoe laat...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 Eventjes geduld nog want het busje komt zo. Er lagen twee verslaafden samen in de goot. De een was half levend en de ander half dood. Toen kwam er een agent aan. Die vroeg wat moet dat hier? hier? Wij wachten op ons busje dat komt over een kwartier. Dus je komt zo, dus je zo, dus je zo, dus je zo, dus je zo, dus zo, zo, zo, zo, zo, nog van het busje zo. Er dachten twee verslagen alleen maar aan de spuit. En bij het oversteken keken zij dus niet goed uit. Daar kwam de metadogbus die hen beiden overleed. De andere junks maar wachten, want een busje kwam toe leed. Busy comes home, busy comes home, busy comes home, busy comes home, busy comes home, busy comes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 Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, besje komt zo, busje komt zo, besje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, eventjes geduld nog, want het busje komt zo. In 2018 heeft de Kei laten weten dat ze de huurwoning in Zandvoort graag willen overdragen aan een andere coöperatie in de regio Zuid-Kennemerland. Op 30 september 2019 bezochten ruim 200 huurders een informatieavond in het HNH-hotel. De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Inmiddels zijn de huurders van de Kei per post ingelicht dat Prewonen uit Velzebroek graag al het bezit van de Kei in Zandvoort wil overnemen. De afgelopen maanden zijn er veel gesprekken geweest tussen de KEI, huurdersplatform Zandvoort, afkort HPZ, gemeente Zandvoort en verschillende woningcorporaties. Op 15 mei maakten een aantal leden van HPZ en de gemeente Zandvoort online kennis met Prewonen. Anke Huntjes, bestuurder van Prewonen, zei... We hebben de investeringskracht om goed onderhoud te doen en nieuwbouw in Zandvoort te realiseren. We kennen de regio. We kunnen de kansen, maar ook de problematiek. Dus we zijn goed voorbereid om deze stap te zetten. HPZ en de gemeente gaan de komende tijd hun advies geven aan de kei, waarbij HPZ een veto heeft. HPZ heeft aan de huurders laten weten dat ze in prewonen een zeer geschikte kandidaat voor de overname zien. Prewonen voldoet ruimschoots aan de criteria. HPZ is dan ook niet van plan om op een negatief besluit te nemen. Huurders hebben tot en met 10 juni nog een gelegenheid om te reageren op het voorgenomen besluit. No Dit was Kingston met Uncharted. En we gaan door met Bella Perez. Que viva la vida. Hoy, por la vida.